Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na twintig jaar stapt SP-senator Tini Cox uit de Eerste Kamer. Deze week nam hij in Straatsburg al afscheid als president... van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Cox is nu 68. Hij zat 40 jaar in het bestuur van de SP. In de Senaat was hij 19 jaar fractieleider. Op de site van de SP zegt hij dat het nu een goed moment is om afscheid te nemen. Colombia heeft zijn ambassadeur in Argentinië teruggeroepen voor overleg... ...aanleiding zijn uitspraken van de nieuwe Argentijnse president Milay. Die noemde zijn Colombiaanse linkse ambtgenoot Petro een communistische moordenaar. De verhouding tussen de twee Zuid-Amerikaanse landen is meestal goed... ...maar dat veranderde in november toen de uiterst rechtse Milay president van Argentinië werd. Colombia noemt zijn uitspraken respectloos en onverantwoordelijk. Mensen die veel tweedehands spullen verkopen via websites als Marktplaats of Vintit... krijgen mogelijk te maken met de Belastingdienst. Door nieuwe regels moeten mensen die jaarlijks meer dan 30 voorwerpen verkopen... of voor meer dan 2000 euro inkomstenbelasting betalen. Fiscus benadrukt dat de nieuwe regeling geldt voor mensen die op grote schaal in spullen handelen om winst te maken. Mensen die hobbymatig of in de privésfeer spullen verkopen vallen daar normaal gesproken buiten. De Amerikaanse regering geeft groen licht voor de verkoop van 40 F-16 straaljagers aan Turkije. De deal heeft een waarde van 23 miljard dollar. en houdt direct verband met de Turkse goedkeuring voor het Zweedse NAVO-lidmaatschap. Deze week ging Turkije, na anderhalf jaar van protest, akkoord met toetreding van Zweden. Turkije krijgt niet alleen nieuwe F-16's, ook worden bijna 80 straaljagers gemoderniseerd. Het weer nog droog met zon en sluierwolken. Het wordt een graad of zeven. Ook morgen de hele dag droog en met 8 tot 12 graden wordt het dan vrij zacht. Dit was het Ennuis Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM, met nu Goedemorgen Zandvoort.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 I don't look back, but I go right back in All of a sudden I'm hypnotized You're the one that I can't deny Every time that I say I'm gonna walk away You turn me on like a light switch When you're moving, you turn I love it when you keep me guessing, guessing. Then you leave and then you leave me stressing, stressing. But I can't stay mad when you walk like that, no. Uh, why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other? Uh, I said, don't look back, but I go right back. mij uh, onbekend. Hij heet uh, Charlie Poet. Als ik het goed heb. En uh, hij zingt... Ja, hij zingt zeker. Dat hebben we gehoord. Hij zingt niet eens slecht, toch? Hij niet slecht hoor. Hij zingt helemaal niet slecht Ja, we zijn begonnen aan het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. Welkom Goedemorgen toch? Zandvoort, hier live in Rabbel. Absoluut, in, uh... um, heel gezellig is het hier. Ik ben ook van harte welkom tot 12 uur hier. Oh, nou, en na 12 trouwens ja, ook dat... hoor. Maar twaalf 12 ook. Uh, we hebben een nieuw onderwerp in Goedemorgen Zandvoort. En dat is een maandelijks onderwerp. En dat gaat over de politiek in Zandvoort. Uh, we hebben hier uh, bij ons Jomer Koper, uh, de bekende politiek verslaggever van de Zomerische Krant. En trouwens ook uh, en van ZFM. presentator, ZFM. Uh, en noem maar op wat hij allemaal niet doet. Maar um, hij gaat elke maand, uh, op de laatste zaterdag van de maand, gaat hij praten over wat er in de voorgaande weken is gebeurd op het politiek gebied. Uh, nou, Jomer, uh, steek van wal zou ik zeggen. Ja, goedemorgen, dankjewel. Goedemorgen. Ik kreeg uh, te horen dat mensen bij dit programma het politieke uh, stukje missen. Dus ik dacht, daar, daar spring ik natuurlijk graag ja, in. Ja, nee, prima. Ja, uh, ja. Uh, ik zit twee keer per maand in de raadzaal bij de commissievergadering en de raadsvergadering. En januari, he, altijd de eerste politieke maand ook weer van het jaar, uh, zit altijd vol met belangrijke dingen. Net zoals dat ze in december. Uh, Snel nog even dingen moeten afronden, wordt er ook veel naar het nieuwe jaar uh, overgezet. In december hadden we bijvoorbeeld het nieuws uh, dat uh, de wethouder jan Jaad de Kloet van de Formule 1 uh, 700.000 euro wil uittrekken de komende twee jaar voor de Sci-Defense. Dat is uh, een half miljoen meer dan tot nu toe de gemeente bijdroeg aan de stichting Zandvoort Beyond. En dat werd uh, ja, de afgelopen weken wel uitvoerig besproken in de politiek. Um, in de commissievergadering leek het er zelfs nog even op dat uh, het voorstel uh, geen meerderheid uh, zou halen. Want uh, de OPZ was zeer kritisch over waar het geld, hè, de extra ja, gemeenschapsgeld ja, aan wordt besteed, uh, besteed ja, ja. vanuit de gemeente. Uh, dat werd eigenlijk in de afgelopen weken ook niet duidelijk. Het enige wat is veranderd is dat het afgelopen dinsdag uh, wel is aangenomen omdat de OPZ... Een, uh, Amendement steunde uh, van de coalitie. Ja, het was uh, niet alleen Open City dat deed, maar de hele Ja, de hele coalitie de hele diende coalitie. het amendement in en toen wist je eigenlijk al uh, dinsdag voordat de vergadering ja. begon dat het voorstel het zou halen, al dan niet geamendeerd. Um, en in dat amendement um, vroegen de partijen eigenlijk om een uh, concretere evaluatie. Ik hoor mezelf een beetje zingen ja, in de dus ronde. kan er misschien uh, iets aan gedaan worden? <laughs> um, uh, uh, en in dat coalitie werd gevraagd om een nauwkeurige evaluatie van ja. de side sidefence. Want de afgelopen drie jaar eigenlijk was de hele raad het daar wel over eens. De sidefence side die tijdens de Formule 1 plaatsvindt in het dorp is niet wat mensen het liefst gewild hadden. We hebben natuurlijk ook één corona jaar gehad, dus dat speelde natuurlijk ook wel mee. Maar ja, toch steeds die 100.000 euro bijdrage van de gemeente eraan. Um, uh, dus die partijen, de coalitiepartijen, hebben in een amendement gevraagd om uh, ja, snellere evaluaties. Zodat je hm. nadat het side defense programma is, uh, heeft plaatsgevonden nog snel aan de knoppen kan draaien. En wel misschien ja, kan bijsturen in hoeveel je dan als gemeente nog wil bijdragen aan iets ja. wat uh, is weken misschien beter is geworden. Ja, twee, twee we, gaan straks, weken het daarover. we gaan er straks over praten met uh, Sander en Bossen. Ja, die zou Sander daar. Doen. Ik denk dat hij uh, wel iets ja, over kon vertellen. Heel blij is met het uh, geld. Ja, ja dat betekent zeker wel. Maar de oppositie was uh, tamelijk kritisch, hè? Ze vonden eigenlijk zelf uh, buiten spel gezet. Nou ja, die was, die, die was niet tevreden. Zoals uh, nou ja, wel vaak gebeurt natuurlijk in de Zandvoortsraad. Er is een uh, coalitie met een meerderheid en die kan natuurlijk in principe. Die hoeft niet per se rekening te houden met die minderheid. Het gebeurt wel deze periode vaker. Dus de sfeer is wel echt beter in de politiek. In Zandvoort, dat is ook natuurlijk wel eens anders geweest. Maar de, de voornaamste kritiekpunten van de oppositie was eigenlijk gewoon... Ja, als, als je elk ander evenement organiseert in Zandvoort... Um, is het misschien cultureel, maatschappelijk? We hebben hier volgens mij begin van de maand uh, Peter Tromp gehad over klassiek in de klas. Mm -hmm. Die daarvoor ook, uh, ja. dat is dan bij Gert-Jan Bluis van Cultuur, ook subsidie voor aan moest vragen. En Hij vertelde daar echt in hoe moeilijk het is om als zo'n evenement of als zo'n initiatief iets van de gemeentelijke bijdrage te krijgen. Want ja. je moet keer op keer bewijzen waarom dat nodig is en de inhoud van de oppositiekritiek... Uh, ja, die richten zich daar ook een beetje toe van ja, Formule 1 is natuurlijk heel belangrijk voor Zandvoort. maar wat gaat die uh, half miljoen, uh, 250.000 extra per jaar vanuit de gemeente eigenlijk bijdragen aan uh, een be nog beter evenement. Uh, de PVV zei bijvoorbeeld dat het in de Haltestraat sowieso al druk is hoeveel geld je er al tegen gooit. En natuurlijk, Mensen die niet voor de Formule 1 komen, misschien wordt even mijden in die dagen dat het uh, nou echt topdrukte is. Nou, het is eigenlijk alleen topdrukte als de Grand Prix er is. Ja, Daar, ja. Daarvoor en daarna niet meer. Nee. En daarvoor, daarvoor zeker niet. Ja, en dat willen ze juist stimuleren. En dat willen ze stimuleren. Ja, ja. nou ja, dat, dat, dat was ook een van de argumenten die dan de voorstanders opvoerden. We, we hebben de hoop en we willen echt kunnen bewijzen dat het beter kan. Dat de side fans. Uh, ja, meer kunnen betekenen voor Zandvoort. Um, uh, de, de vraag bleef natuurlijk wel liggen bij de, bij de tegenstanders... om het zo even mm -hmm. uh, tegenover elkaar te zetten. Wat dan nou echt inderdaad die extra opbrengst wordt... Uh, want er ligt dus nog helemaal geen plan. Niet voor van we gaan hier iets beter doen of hier iets organiseren. Het geld is er al en de plannen moeten nog komen. Ja, maar ik kreeg de indruk dat ze het ook zagen als een soort opmaat naar een uh, feestweek, zeg maar, in Zandvoort. Ja, hè? Dat buiten, buiten de Grand Prix. Dat ze dit mooie, een mooie opstap daarheen ja, vonden. Ja, nou ja, en, en die, in diezelfde vergadering van afgelopen dinsdag. deed Jong Zandvoort daar ook een voorzetje ja. voor. En natuurlijk echt een speerpunt ook uh, uit hun partijprogramma. Ook in het coalitieprogramma, het coalitieprogramma om de, staat het ook. Om, ja. de, om de feestweek naar Zandvoort terug te brengen. En zij zien eigenlijk deze extra kwaliteitsimpuls van de Formule 1 Sidefans als een opstapje daarvoor ja. en deed dus ook ja. een voorstel om het Zandvoort Race Festival, die natuurlijk al een keer van naam is veranderd. Uh, ja. Daarvoor heette het Zandvoort Beyond als Klopt. evenement. Ja. Vorig jaar heette het Zandvoort Race Festival. Het voorstel van Jong Zandvoort die ook is aangenomen per motie was om in de toekomst een neutralere naam aan te nemen. Want mocht de Formule 1 wegvallen, dat uh, ja, dat daar de feestweek ja. in gegoten ja. kan worden en dat je dus al voor mensen bekende mm -hmm. naam hebt wat dat dan ongeveer is um, dus dat werd ook nog voorgesteld um, uiteindelijk werd de, uh, het hele voorstel geamendeerd uh, door de coalitie uh, aangenomen met dus ook die elf coalitiestemmen ja. en ja. zes oppositiestemmen dus het was een na anderhalf uur discussie een vrij voorspelbare avond mm. ja. Uh, ja. maar toch altijd interessant om te zien hoe de oppositie misschien weet dat ze het toch niet gaan overtuigen. Of dat het toch niet lukt. Hmm. Maar toch alles in de strijd eigenlijk gooien. Om uh, toch nog iets te overtuigen. Ja, ja. Je zag echt een beetje die. Um, nou, ik wil het niet zeggen moedeloosheid, zeg maar. Maar je, probeert, je, je praat eigenlijk een beetje tegen een dichte deur. Want ja. het was eigenlijk al besloten. Besloten, inderdaad. Ja. Dat, dat lijkt me erg frustrerend ja. ook, als je daarmee bezig bent. Uh, even een ander punt. Ja. Uh, we kunnen uh, uh, zeg maar, uh, uh, in stijl naar het toilet binnenkort eens Ja, zeker. Nou ja, dat was dan uh, iets wat in sneltreinvaart werd behandeld afgelopen stijl, dinsdag. Ook. Uh, na natuurlijk de toepasselijke schorsing uh, voor een vijf uh, minuten stop uh, die oh. dan even altijd wordt ingelast inderdaad. Nee, maar op uh, parkeerterreinen Zuid en op het Vavouwseplein worden de toiletjun, dus de publieke toiletten, opgeknapt. En de open set dienen daarvoor een abonnement in om dat in één keer goed te doen. Uh, duurzaam met een uh, groen dak. En er wordt nu ook nog onderzocht bij een toezegging van wethouder Hendricks om uh, zonnepanelen erop te zetten. Dus het worden... We hebben nog nooit zulke hippe toiletten nee, gezien uh, in en Zandvoort. Nee, absoluut. hoeveel geld is daarmee gemoeid? Uh, die moet ik nog even ja, opzoeken. Is dat is een paar honderdduizend euro ja daar, wordt de wel, oh, ja, daar wordt wel wat voor, uh, voor, eh, voor ja. uitgetrokken uh, inderdaad. Maar ja, iedereen uh, zei van dit is heel belangrijk zeker. Ja, ja. Om het toegankelijk te maken voor uh, mensen die uh, ja, gehandicapten, die ja, ja. personen, ja. Uh, die dat ook uh, belangrijk vinden. Nog iets opmerkelijks afgelopen dinsdag. Het sluitstuk van die verhaal. ...vergadering was een motie van Zee... ...van Mirko Gerrits... ...die uh, de motie Heerli Reserveerli... ...indiende. Yeah, yeah. Uh, dat ging over... Um, nou ja, ...een parkeermotie, is niet vreemd... Hè, ...in Zandvoort. Nee. Er zijn er vorig jaar ook... Uh, ...tientallen van ingediend... ...om het beleid bij te sturen. Het beleid is natuurlijk vorig jaar ook aangepast. Maar deze spits er eigenlijk op toe om... Ja, ...verblijfstoeristen... ...de mogelijkheid te geven om... ...reserveerbare plekken binnen het... ...parkeeraanbod in Zandvoort te kunnen bieden. Ja. Uh, die motie werd eigenlijk binnen tien minuten massaal afgeschoten. Ja, maar kregen de honden en, niet voor op elkaar. Hè? Nee. nee, het argument was veel losse eindjes die er nog aan zaten uh -huh. uh, niet goed doordacht. Uh, de PvdA die uh, noemt dat altijd als argument die re regeert liever niet per motie, dus die bleef ook bij uh, deze motie, bij haar argument, uh, ja, en 16 stemmen tegen en 1 voor was toch wel een ja. beetje een pijnlijke afsluiting van die avond. Dat kan me voorstellen. Ja. Uh, er is ook gesproken over het, het, het, het afschraven van. Uh, nee, nog niet, he. dat moet nog komen toch? Nou, over de PD Zuid. Uh, ja, precies gesproken. Dat is nog een mooie om misschien even in de laatste minuten te bespreken. Uh, januari was natuurlijk ook een maand uh, waarin Den Haag uh, meer dan ooit invloed had op de ja, lokale zeker? besturen. Want, de spreidingswet. Uh, uh, ja. De Eerste Kamer ja. heeft namelijk tegen misschien sommige verwachtingen in gestemd met de spreidingswet uh, de vvd heeft uh, toch gekozen om te kijken naar de uitvoering en niet zo naar de politieke belangen die natuurlijk in de uh -huh. eerste kamer oorspronkelijk niet uh, meespelen maar als je die debatten een beetje kijkt is het soms een beetje een kopie van uh, wat in de tweede kamer gezegd wordt uh, de hele vvd-fractie in de eerste kamer stemde daarvoor en dus met een ruime meerderheid is de spreidingswet van uh, Erik van den Burg aangenomen wat dus betekent dat uh, nou ja, na een soort invoeringstoets die dan altijd nog plaatsvindt. Hè? Maar dat gaat dit jaar wel echt lopen. En gemeenten zoals Zandvoort die bijvoorbeeld vorig jaar hebben gezegd. Uh, toen ook al een beetje aanslagen gekomen dat die spreidingswet er misschien wel zou komen. Gemeente Zandvoort heeft toen gezegd als gemeenteraad best wel een grote meerderheid. Uh, wij wachten nog even met een mogelijke locatie aanwijzen. Of überhaupt nadenken over wat er gebeurt als de wet er is. Nou nu is de wet er. Uh, er staat voor de komende commissievergadering uh, niet specifiek iets op de agenda over de opvang van maar 65 heilig. asielzoekers was het dan. Dus het is maar de vraag of Zandt voor de komende maanden daar, ja hoe ze daarop in gaan spelen. Ja, ja. Uh, je, je zag in dat debat dat uh, de staatssecretaris aangaf dat sommige provincies zoals Groningen natuurlijk, uh, die ter Apel hebben. Uh, maar ook uh, Friesland, die kunnen eigenlijk gewoon een formulier opsturen of een plan die al klaar ligt. En dan heb je al voldaan aan alles en dan is er helemaal geen gezeur verder vanuit Den Haag. Dan word je dus ook eigenlijk ja. niet lastig gevallen. Maar Noord-Holland, dus de provincie waar Zandvoort natuurlijk deel van uitmaakt. Die, uh, dat wordt nog wel een lastig uh, ding Denkje, uh, de komende ja. Ja. maanden. Maar, maar en Zuid-Holland ook trouwens. Ja, ja. Maar stel dat er een, een, een regering komt hè, van die vier partijen die nu bezig zijn over drie, vier maanden. Ja. Kan een minister dan het meteen nog afschieten of niet? Uh, nou ja, er wordt nu inderdaad natuurlijk onderhandeld met de PVV, die natuurlijk in ja. november massaal heeft gewonnen. Uh, dat heeft de verhoudingen natuurlijk in Den Haag natuurlijk ook wel een beetje op scherp gezet. Ja, ja. Uh, de VVD doet nu mee aan de onderhandelingen, terwijl ze eigenlijk in de eerste week zeiden, dat gaan we niet doen, maar nu lijkt er alles op dat ze gewoon wel in het kabinet gaan, samen met de BBB en de NSC. Nou, van BBB weten we dat de hele Eerste Kamer ook tegen de wet heeft gestemd. Dus je hebt zometeen, naar nou de PVV, dan mogen duidelijk zijn twee partijen en de VVD eigenlijk ook. Die in hun verkiezingsprogramma hebben gezegd. We willen liever inzetten op de instroom beperken. Hmm. En tot die tijd kijken we wel hoe we de vluchtelingen opvangen. Um, maar het is niet zo dat een, een eenmaal aangenomen wet. Door een minister natuurlijk of een staatssecretaris naast zich neer kan worden gelegd. Nee, nee, okay, het maar. kan... Um, uh, het kan natuurlijk wel zo zijn dat de wet uh, wat soepeler wordt geïnterpreteerd dus dat bijvoorbeeld het stukje dwang in die wet, richting gemeente hè, als ze niet meewerken, ja, dat ja. ze dat bijvoorbeeld laten gaan, maar ja of je dan nog ...hetzelfde effect heb uh, als dat bedoeld ja. is. Of je maar er is toch weer... geen ruimte in Zandvoort meer? Of heb ik het mis? Nou, als je uh, het goed zoeken, nou ja, zoeken? is. Er is in de, uh, de wethouder Hendricks, Martin Hendricks, die gaat er ook over. Hè. Die mm -hmm. heeft vorig jaar een aantal voorstellen gedaan van voor mogelijke locaties. Je hebt nu natuurlijk uh, waar de Oekraïners worden opgevangen. 120 mensen op het Curidex terrein. Mm -hmm. uh, nou ja, dat is eigenlijk ook gewoon een opvang voor mensen. Dus en daarnaast is ja, maar daar willen ze ook natuurlijk gaan bouwen hè? ja en, en, dat, en, dat komt natuurlijk ook en, steeds dichterbij als de ja. opvang er zou komen dan is dat wel voor vijf jaar ik bedoel nee, langer nou, in ieder geval vijf jaar. Ja. Het zo zijn. Nou ja, en, en, en wat daar natuurlijk interessant aan is, hè, uh, zeg maar de, uh, de mensen die uh, op Facebook uh, actief zijn, die uh, hadden daar ook alweer een hele eigen conclusie mm -hmm. aan. Uh, Pede Zuid, die, uh, die werd natuurlijk aangewezen als mogelijke locatie, tenminste het overloopterrein, dus dat is best wel ver weg van de straat. Ehm... Um, um, uh, maar er werd vorige zomer afspest gevonden in de grond. Precies. Daar worden nu betonblaten neergelegd en dat wordt uitgebreid met parkeerplaatsen. Nou, dat ziet er in ieder geval niet uit dat daar nog uh, nee, nee, dat uh, asielzoekers ook, nee. op kunnen worden gehuisvest. Dus ja. Ja, uh, het wordt sowieso een probleem. Het ja. laatste, laatste woord is er nog niet over gesproken. Nee, maar, zeker uh. niet. Dus, uh, en, en zijn er al meer dingen die uh, uh, komende maand gaan spelen? Uh, nou ja, dus uh, niet zozeer in, de, in combinatie met die spreidingswet. Dat staat dus uh. niet in, uh, op de agenda, maar dus wel überhaupt, dat vervuilde parkeerterrein ja, de Zuid, ja, dat ja. komt in de commissievergadering van 6 februari ja. wel voorbij. Want dat gaat ook nog 1,3 miljoen uh, kosten, ja, hè? Uh, 1,3 miljoen euro ja, uh, ja. gaat dat kosten om Kun je wel daar tonplaten neer te zetten. Ja, ja, ik ben benieuwd of er goud in zit. Maar ja. Ja. dat zal vast uh, ja, dan een dan reden we, hebben de, dat de vorige, het veel vorige kost. Vorige week hadden we Martijn uh, Hendricks hier. Ja, klopt. En die heeft erover verteld. Ja, ja, inderdaad. En hij wil ook uh, de toegang tot het parkeerterrein verbeteren, zeg maar, en zo. Kost dan ook de 370.000. Zit wel in die prijs dan inbegrepen. Oh. Maar goed, het zal ongetwijfeld ook nog een, een hele discussie worden. Misschien een hele leuke discussie. Ja, ja. nou ja, we zijn uh, natuurlijk uh, in ieder geval benieuwd. En uh, t -t -t -t de mensen thuis, uh, dit gaat echt ergens over. Over de opvang ja. van een ja. dus Die Dit heeft natuurlijk direct invloed op mensen. En uh, wordt ook vaak in het debat ingespeeld op het gevoel van mensen. Ja, de feiten ja. worden altijd een beetje mm. opzij geschoven. Maar daarom... En in Zandvoort, hè, bijvoorbeeld de PVV en de VVD, dus zeg maar best wel migratiekritische partijen, die spelen in ieder geval wel een hele grote rol. Ja, ja. Um, uh, en de wat socialere partijen, ja, traditioneel, zijn die heel klein in Zandvoort. Um, uh, de, dus het is überhaupt de vraag ja. of zand voor de open staat voor de opvang. Maar ja, je hebt nu die wet. Dus ja. wil je meewerken of wil je ja. gedwongen worden? En dan is het hier ergens waar je het helemaal niet wil. Dus ja. Ja. Ja. Maar Jelmer, jij gaat het voor ons blijven volgen? Absoluut. Zeker, ja. Tot uh, volgende maand. Ja, en dan, trouwens, uh, uh, lees nog even in de krant het stukje over het HDMZ museum ja, uh, ja. Ook Want interessant. Die, uh, die, dat pand is verkocht. Er zijn we natuurlijk, uh, nou misschien meer de Zandvoort wel, wel eens binnen geweest. Prachtige ruimte hebben die. Je ging natuurlijk uh, een tijdje geleden failliet en uh, dicht. En, uh, maar wat ermee gebeurt, veel Zandvoorters hopen op een culturele bestemming, maar dat is niet duidelijk of dat het ook nog, gaat he? worden. Ja, dat, uh, maar die kansen kan zijn aanwezig, hè? omdat het gekocht is door iemand in Haarlem die uh, ongeveer het zo doet in Haarlem. Ja. En uh, uh, ik heb begrepen dat de wethouder Bluis al uh, gesprekken heeft gevoerd met deze man, dus ik denk nou, dat, het weet al een, dat uh, een, politiek uh, nog iets uh, ja, daarin gerost is we moet hem blijven even uitnodigen gaan we een keer doen, absoluut, ja. maar dan moet hij wel wat vertellen dat is, ja, een dat is het anders nee zeker, uh, Jelmer mag ik jou hartelijk danken voor je komst ja, en uh, volgende maand ga je, ja. uh, waar we nu over gesproken hebben, uh, is daar meer over duidelijk natuurlijk, gaan we het weer erover hebben, dus de laatste zaterdag van februari uh, en dan gaan we weer praten met je ja Hartstikke bedankt, goed. tot nou, de volgende ja. maand dankjewel en goed weekend nog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 Kennelijk blijkbaar lag het nooit. Kennelijk lag het toch al nooit aan mij. Goed, uh, mooi muziekje. We hebben uitgezocht, uh, uitgezocht was het door Thomas en. Uh, oh, sorry, uitgezocht door Cor, want die staat nu achter de knoppen. Kor staat erbij. Cor, Cor staat achter de knoppen en uh, heb je me helemaal al doorgehoord, de hele. Ik een setje. Setje? Uh, nog <laughs> Lastig, hè? ja. Maar is wel handig, hoor. Ja, we gaan door met ons volgende onderwerp. We zitten mooi op tijd, hè? want het is 11.25 uur. 25. Uh, als het goed is, gaan we spreken met Sander Ten Bos. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Het is een tijdje geleden dat we naar, uh, gesproken hebben. Hè, want uh, ja. Ja, Dat was uh, zo rond uh, de vorige Grand Prix, dus, uh, augustus mm -hmm. vorig jaar. Uh, ja, want er is het uh, een en ander gebeurd in de gemeente Zandvoort. Want uh, er wordt geld beschikbaar gesteld voor uh, het feest, zeg maar. Uh, de weken voor de Grand Prix, dat klopt hè. En daar ja, euh, nou, wordt euh, maar liefst euh, 350.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeente. Tenminste, het maximaal dan, hè, want het kan minder zijn ook. Ja, maximaal. hè. Ja, ja. klopt, inderdaad. Ja, uh, ja. Maar goed, het is, uh, als het, ik wil niet zeggen tegenzit. Want je kan het geld goed gebruiken, denk ik. Maar uh, de, de, zou dat 700.000 euro moeten kosten? Gemeenschapsgeld. Ja, ja nou, niet uh, gemeenschapsgeld. Uh, wat we uh, natuurlijk doen. Uh, wat de gemeente heel duidelijk. en wat de gemeenteraad heel duidelijk heeft gezegd. Hè, Um, een derde mag uh, publiek geld zijn, ja, en dat goed. houdt in dat we twee derde ja. privaat geld moeten gaan um, um, binnenhalen. En dat houdt dus in dat, dat mensen die het programma brengen, binnenbrengen en, en dat soort dingen, dat, die hebben wij gewoon nodig... ...om samen dat festival te bouwen. En, en weet je wat het mooiste is, um, en wat ik fijn vind, is gewoon dat het college... ...hiermee ambitie uh, heeft voor uh, het laten groeien van het racefestival. Ja, en dat ja. zou gewoon hartstikke mooi wezen, want de afgelopen jaren hebben we enorm met, met de ondernemers uit Zandvoort ons best gedaan... Maar het zou wel mooi wezen als we er net even iets meer van konden maken. Eh, en het iets langer laten geduren. Vooral die eerste die tien dagen voor, voor um, uh, de, het Formule 1 weekend. Zou het gewoon tof wezen als we een goed festival neer kunnen zetten. Waar iedereen van kan genieten. Een brede doelgroep bedienen. Um, en, en ja, daar zijn we op weg naartoe. Um, maar aan de andere kant moet ik ook gelijk zeggen: Het is nog vijf maanden. Dus, uh, ja, natuurlijk. Nee, uh, ik voel wel enige druk hoor. Ik voel dat wel enige kan me, me voorstellen, ja. Er zijn, want, er, al, er zijn er al plannen. Ja, maar dat is, daarvoor bel je nu echt hoor. Uh, vroeg, vroeg, dat ik, kan maar... ik echt nog niet. We zijn, we zijn echt bezig met uh, altijd. Ja, natuurlijk zijn er een aantal maar... dingen. Er, er zijn natuurlijk een aantal dingen die gewoon uh, de vaste waardig zijn. Dus dat, dat gaat wel gebeuren. De, de, de muziek natuurlijk, de laatste drie, vier dagen, dat gaat zeker weer komen. Hè? In de Straat, Raadhuisplein, Kerkplein, um, Gasthuisplein. Tuurlijk, dat is hartstikke leuk. Dat gaat weer gebeuren. Die hebben we ook hard nodig. Uh, tof ondernemers waar we mee samenwerken. Maar dat, die tien dagen daar voorafgaand, ja, die, die, zijn, uh, die hebben wij echt nog niet uh, nee. ingevuld. Wat wel duidelijk is, is natuurlijk het reuzenrad gaat terugkomen. Hè? Dus, ja, dat, uh, uh, dat heb ik is gisteren, zeker. Daar heb ik gisteren, ja, dat is zeker. En uh, daar heb ik gisteren nog contact mee gehad. Uh, daar heb ik um, dit weekend nog weer contact mee. Want we zijn nog even in gesprek over opbouwdata en dat soort dingen. Mooi. Um, nou, voor, vorig, dus, jaar kon dus, u, vorig jaar kon u hooguit tien dagen staan. Maar ik heb begrepen dat u ja. nu van 2 augustus tot 1 september kan blijven staan. Klopt. Ja, we zijn, we zijn, nog, uh, we zijn nog even met de exacte data bezig. Maar uh, dat, is inderdaad, uh, dat was de, de eerste uitgangspositie om dat te proberen. We kijken maar, nu nog even uh, of dat allebei passend is. Want weet je... Zo'n zo kermis, uh, zo'n reuzenrad, die heeft natuurlijk ook andere kermissen. Dus we ja, moeten even uiteraard. kijken wanneer die ergens ja, ja, ja, anders ja, ja. wegrijdt. En, en, uh, maar wel, een, wel, wel op dezelfde plek op uh, ja, zeker. de reuzenrad. Ja, nee, ja. Nou, ja. Ja. Ja, maar ik had ja, begrepen ja, ja. Dat, dat het reuzenrad geen geld kost. Dat ja. het zelfs een korting uh, is. Ja, ja, ja, dat klopt. Maar dat is ook hard nodig natuurlijk. Want het reuzenrad vraagt gewoon entree. Dus nee, dat begrijp ik. Die, maar die kost, maar ja. dat, dat, dat gaat dus niet van het geld af. Dus uiteindelijk... Nee. ...de manier waarop uh, dat geld wordt besteed. Jullie, jullie ja. hebben toch wel ideeën wat er ongeveer uh, gaat gebeuren? Komt er een groot uh, concert op het strand? of komt er? Uh, wat, wat, wat, wat zijn nou de ideeën? Nee, daar nee, ga ik je nog geen uitspraken over doen. Want daar zijn wij echt nog te vroeg voor. Wij zijn nu eerst met de gemeente bezig om de concessieovereenkomst uh, verder af te maken. We hebben net afgelopen dinsdag de raadsvergadering gehad... Uh, de raad heeft wat uh, minutie meegegeven aan de wethouder. Uh, daarover moeten wij nu het gesprek gaan voeren met de wethouder. En daarna kan ik pas echt iets zeggen over hoe wij het programma gaan bouwen. Ja, maar goed, in, in het stuk van de gemeente stond, uh, hadden ze zelf al een, een, een soort voorzet gegeven. De twee weken in de aanloop naar de Duskland-Priest staan volledig in het teken van Formule 1. Met een divers aanbod zoals muziekpleinen, merkactivaties, Formule 1-auto's, exposities, workshops en andere activiteiten in Formule 1-sfeer. Ja. En ja. daar, daar moet je het een beetje in zoeken, hè, zoiets. Ja, daar, daar, op dat niveau, uh, dit is wat we nu uitdragen. Ja. Dat is wat er gaat gebeuren. Ja. Ja. En dat, dat gaan we inrichten. Maar weet ook dat wij gewoon vooruit gaan, uh, vooruitlopend op de raadsvergadering natuurlijk niet de mogelijkheid hadden om al te gaan starten. Hè. Want, nee, ja, dat begrijp ik. Voor, ja. voor hetzelfde geld was het kwartje de andere kant opgevallen. Nee, dat en ben ik niet uh, eens. Ja, ja. Ja, <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> dat zei je ja. in je hemd, hè. Er, waren, er <laughs> waren natuurlijk wat, uh, wat uh, kritische geleiden te horen in de gemeenteraad. En dat ging met, ja. met name over waarom zou je uh, dit organiseren... Organiseren. Uh, als je toch al uh, weet dat de, de mensen komen, hè? het is hoogseizoen, het is uh, eind augustus, uh, als het mooi weer is komen de mensen sowieso al naar Zandvoort. Waar, waarom zou je dan nog een, een, een, een, een, een racefestival extra met voor een hoop geld organiseren? Tenminste dat werd... Uh omdat je wil dat deze bezoekers um, een, een extra beleving hebben in Zandvoort, anders dan dat ze normaal hebben, waardoor ze nog een keer uh, een terugkerend bezoek komen doen aan Zandvoort. Mm -hmm. Want dat is heel belangrijk. Hè, weet je, um, we, een eenmalig bezoek is, is ook, uh, tu, nu, tu, natuurlijk hartstikke fijn, daar zijn we blij mee. Maar ja. wat we willen is dat er, dat er gewoon. Weet je, Zandvoort moet even, uh, een lift krijgen. Want we hebben natuurlijk ook maanden waarin het niet zo gek is in, in Zandvoort. Mm -hmm. hè, die, die zomermaanden gaan hartstikke goed. Maar er zijn natuurlijk ook best maanden. Ja, dan, is het, dan is het wat minder. En dan zou het mooi wezen als we um, door deze um, manier van Zandvoort uh, te toetsen stellen. Dat je, dat, je, dat, je, dat je terugkeerend bezoek krijgt. Maar dat, ja. dat, dat de ik heb wel het idee dat uh, Zandvoort 's winters al een stuk drukker is dan vroeger. Mooi. Dat is heel goed. Ja, zeker. Kijk, dat moet we in elk hebben. Zie, ik zie heel veel Duitsers, Engelsen uh, uh, ja. en, en mensen ja, die gewoon toch door de Grand Prix al, al komen. Ja. Dus wat dat betreft ja. Uh, ja. Ja, is het natuurlijk al gaande. Aan de andere kant, als je eind januari een, een, een festival gaat organiseren, ja, dan, dan ben je erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Toch? En, ja. En, ja. Uh, ja, <laughs> vaak wel, maar uh, zouden daar mensen op afkomen dan, denk je? Ja, dat, nee, weet je, dat, daar, daar kan ik zo even niet hebben. Nee, nee, oké, oké. Okay, okay. ja. Ja. Je bent ook uh, verbonden aan de Sneekweek en de Titi Festival, ja. dat klopt hè? Ja. Uh, ja. Gaan er daar elementen van komen die uh, hier, uh, hierheen zouden moeten uh, of, of kunnen, Natuur, kunnen, kunnen komen? Ja, natuurlijk neem ik die kennis en ervaring mee, uh, kijken wat, uh, wat op andere plekken ook goed werkt en ga je kijken of dat ja. de, of die antwoord ook goed past, dus uh, ja zeker, gelukkig wel. Ja. Maar uh, kijk, als je aansprekende uh, uh, zijn maar muziek uh, wil tonen hier, hè, met bands of mm. uh, zangers, die zouden eigenlijk al vastgelegd uh, moeten, moeten worden natuurlijk nu al. Ja. Ja, maar, als je nog geen maar als je nog geen overeenkomst hebt, dan kun je niet zoveel doen, hè? Nee, maar je had natuurlijk gisteren kunnen bellen al met. Ik noem maar. Uh, ja, ja, ja, ja uh, dat had Bruce Springsteen. Ja, Bruce Springsteen. Ja, maar zoals ik zei, we gaan nu eerst even uh, de vertaling van de raad. Ja, hè. De raad ja, ja, ja, heeft nou ja, ja. wat input meegegeven. Ja. Dat gaan we eerst even vertalen. Ja. En daarna gaan we, uh, dan hebben we een, een definitief akkoord. Het, niet, niet, zo dat niet, hoe het werkt. Is het niet een beetje het paard achter de, de wagen spannen? Zeker niet. Nee? Nee hoor. Maar nou ja, eigenlijk zit je te wachten op geld, en daarna ga je pas de dingen doen die over vijf maanden, wat een relatief korte tijd is, uh, ja. moeten worden, moet worden georganiseerd. Ja, ja klopt. Maar het is vrij kort natuurlijk. Vijf maanden voor een... Ik ben hartstikke blij dat dit, uh, deze discussie zo gelopen is. Hè, mm -hmm. En dat de uitkomst is, is hartstikke mooi. En, natuurlijk hadden wij die liever drie maanden eerder gehad. Daar raak ja. ik daar heel duidelijk ja. over geweest. Uh -huh. uh, buiten kijf. Alleen, dat is niet hoe het, uh, hoe het werkt. Uh -huh. En uh, dit is nu uh, ons uh, het gegeven. En hier hebben wij mee te dealen. Ja. Kun je je voorstellen dat er inwoners van zoveel zijn die zeggen... Van, nou, uh, voor mij hoeft het allemaal niet. Ik uh, moet zelf 40, 40, 50 euro betalen, zeg maar, hè? Uh, want ja, dan ben je gewoon kwijt per inwoner. Uh, uh, voor iets wat ik even eigenlijk helemaal niet wil. Hm. nou nee, er ja, zullen dat, er niet heel veel zijn. Maar ja. die zijn er wel natuurlijk. Ja. Maar ja Wat onze opzet is, is om te kijken hoe we het dat we zo breed mogelijk kunnen gaan programmeren voor een brede doelgroep. Dat houdt ook in dat we andere dingen uh, gaan toepassen. En dan hoop ik dat deze mensen, en daar heb ik wel ervaring ja. mee, denken van hé, hey, dat is toch leuk. Um, en als je iets kan herkennen in een festival wat bij jou zelf past, mm -hmm. dan merk je dat het draagvlak voor de dingen die wat minder bij je passen ook uh, gaat toenemen. Ja, ja. Uh, uh, uh, nou goed, uh, uiteindelijk uh, heb je de beschikking over, over uh, nou, uh, als het een beetje mee zit, een miljoen euro hè, om te besteden dan, per jaar. Ja, dan moeten we twee derde uit de markt ja, halen. Tweede, ja, uit de markt is, is dat moeilijk ja, of niet? Ja, zeker. Dat is niet iets, uh, dat, is niets, iets. Ja, zeker, dat is een serieuze klus. Maar ja, ja. De, de, de, het is natuurlijk de Grand Prix, uh, Formule 1 is natuurlijk wat anders dan de Sneegweek bijvoorbeeld. Ik bedoel, het is ja. makkel, makkelijker om uh, zeg maar, uh, partijen binnen te brengen. Of er is zijn het... natuurlijk al partijen binnen, Heineken doet natuurlijk Jawel, dat wel. weet ik wel, maar... Uh, ik maar, neem aan dat Heineken ook uh, meedoet in dit soort zaken. Maar je hebt natuurlijk wel een, een wereldevenement te pakken. Hè? Uh, zo moet je het ook zien, natuurlijk. Ja, klopt. Nee, dat is zeker zo. Kijk, we mogen met elkaar hartstikke trots wezen wat er op het circuit gebeurt. Um, maar we zien ook dat um, de merken natuurlijk op het circuit ook zichtbaar zijn. En ja. nog een wat ja. minder behoefte hebben om buiten het circuit zichtbaar ja. te zijn. Daar moeten wij altijd naar op zoek. Het is niet ja. zo dat uh, de gebraden duiven ons in de mond vliegen. Nee, dat is ook lastig. Hè? Ja, dat lijkt ja. me ook. Maar bijvoorbeeld een 538 zou best bereid zijn om daar uh, een steentje aan bij te dragen Ja, maar die hebben, die, die, die, die, ja, die hebben geen behoefte om in het dorp iets te bij nee? te vragen. Die hebben een, een tent. Een ja. Uh, ja, klopt, een camping of, waar ze ja. natuurlijk bezig zijn hè? Ja, en ja, ja, ja. Uh, wij hadden, vorig jaar hadden we Slim FM uh, mm -hmm. dus uh, weet je um, daar zijn we mee bezig, dat soort dingen dus we zijn echt wel aan het kijken met nee, de het wordt er meer samengewerkt met, met de middenstand dan, uh, dan afgelopen jaar? Met de wie? Met de middenstal, met, met de horeca, noem maar op. Want dat nou doet... ja, ik, weet, ik, weet, ik weet niet waar, die, waar, waar dat vandaan komt, het gevoel dat wij niet samenwerken met de middenstal. Want volgens mij hebben we een prachtig mooi programma neergelegd op bijvoorbeeld het Kerkplein. Waar we echt samen hebben gewerkt met de ondernemers die daar zitten. Ja. Mm. Um, weet je, uh, de, er is een, een kledingzaak geweest die op de boulevard heeft gestaan. Hoezo werken wij niet samen met de middenstal? Dat, dat vind ik nogal een, een constatering hoor. Maar mensen, ze kunnen zichzelf ze, kunnen nee. ze ook wel aanmelden, hè? waarschijnlijk. Om, uh, ja, zeker. Om, uh, ja, zeker. weet je. Iedereen kan zich aanmelden. En we beginnen nu natuurlijk met de gesprekken met, met, met de ondernemers in de stand En dat gaan we nu weer opstarten. Ja. Um, binnenkort gaat de mailing er weer uit. Um, en, en, uh, en, en, en dan uh, uh, hopen we natuurlijk dat mensen aansluiten. Ja, en, de... um, weet je, dat, dat is hartstikke leuk. En uh, de mensen die hun nek uitsteken zijn we hartstikke blij mee. Ja, de samenwerking tussen de horecaondernemers, dat heb je misschien meegekregen. Dat is ook wel lastig ja, in Zandvoort. Uh, ja. uh, zou dat nog uh, voor, voor vertraging kunnen zorgen? Of, uh... dat, ik, ik heb, uh, wij hebben gewoon een goed contact met de horeca-ondernemers. Dus uh, okay. een beetje, ik, ben, ik ben voor het racefestival daarin wat, uh, wat erg positief. Uh -huh. Oké, okay. maar uh, het is natuurlijk makkelijker om met een club uh, te praten dan met individuele. Uh, horecaondernemers? No, nee, dat is niet helemaal... Kijk, weet nee? je, je praat met een club en natuurlijk praten wij ook met Koninklijke Horeca. Waar um, we ja. ja. ook bij aangesloten zijn. Dus uh -huh. ja, wij praten zeker ook met een club. Alleen uiteindelijk als het over programma gaat, dan is het toch de individuele ondernemer Of een groepje van ondernemers die een plan hebben wat ze met ons ja. delen. Ja. En wat we samen proberen tot... Uh, uh, tot een goede uitvoering te ja, maken. Ja. Uh, er is ooit gesproken over schermen hè, in het dorp met waarop die race ja. op te volgen zou zijn. Ja. Zouden die er kunnen komen of niet? En dat is, dat is nog steeds een grote wens van ons. Ja. Dus ja, daar gaan we weer uh, um, energie in steken en kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen Maar maken. heeft dat met de rechten te maken ook? Of niet? Ja, dat, weet je het is hartstikke ja. duur. Um, dat is, uh, ja, je, moet, je moet die rechten afkopen. En ja. dat, is, dat is voor een ondernemer gewoon niet te doen. Ja, ja, nee, nee. Um, maar ja. Mogen kunnen we nu, uh, kijk, afgelopen jaar hadden wij geen geld om daar uh, iets op te sturen. Mm -hmm. En uh, mogen kunnen we er nu op de een of andere manier toch een, ja, kunnen we dat een beetje voor elkaar krijgen. Wij ja, ja, hebben we natuurlijk ja. nu wat middelen gekregen van de raad. Dus uh, dat zou wel mooi zijn. Ik ben bij uh, veel Formule 1 evenementen geweest. Onder andere in, in, in Australië. En die hadden er na mm -hmm. de race hadden ze bijvoorbeeld een, een, een Joe Cocker staan. Waar 40 of 50.000 ja. mensen op afkwamen. Ja, ja, ja, ja. Daar moeten we moet niet het, aan ik, denken. Ja, maar ja. we hebben het hier over Zandvoort, hè? Ja, dat klopt, ja. Uh, alle respect jongens, ja. en, en die, ik ken die plannen, ja. ik weet ook de plannen van, van, van, dat, van de ambitie eerder. hartstikke leuk, goede ideeën Joe ja, um, Kocken is sowieso um, hebben... moeilijk hoor maar die is al, al ja, moeilijk, ja ja, ja. het <lacht> wordt ja, ja. helemaal wat lastig. maar, maar ik, zie, ik zie geen plein waar ik 20.000 mensen kwijt kan hè. Um, en ook het strand ah, ja. gaat je dat niet lukken, want je hebt te maken met eb en vloed um, weet je, dat, dat, dat zijn gewoon uh, uh -huh. dat zijn enorme uitdagingen als je ja. dat in Zandvoort wil doen ja. de, en heb die verwachting ook niet voor de komende dat gaat niet gebeuren. Nee, maar goed, het, het, het wordt wel groter opgepakt dan, dan, dan afgelopen. Het programma wordt breder. Het ja. programma wordt breder. We gaan sport- en speldingen toevoegen. We gaan kijken wat we nog veel meer kunnen toevoegen. Uh, maar um, verwacht niet dat, uh, dat we hele grote artiesten neer gaan zetten. Dat, dat, dat uh, niet. Dat is een verkeerde verwachting. Maar als okay. locatie is het circuit uh, doet niet mee waarschijnlijk. Die hebben hun eigen dingen hè? Ja. op het circuit zelf. Ja, jawel, Tof? maar niet, niet in die tien dagen daarvoor. Nee, ook nee. niet. Nee, wij nee, nee, zijn zijn nee. Ja, ja, ja. Er gebeurde natuurlijk al een hoop op de boulevard zelf, hè? met uh, allerlei. Uh, uh, nou, je noemde ze net al, met, met uh, stands en dingen. Uh, mm -hmm. Was dat goed bevallen vorig jaar? Ja, het is altijd een heel uh, werkje om mensen te kunnen contracteren om daar ja. te gaan staan. Uh, ja. En uh, ja. voor het ene merk werkt het beter dan voor het andere merk. We ja. hebben um, de gesprekken weer opgestart, hè. dus ja, uh, ja. ja we, zijn, we zijn drukdoende om, uh, om weer mensen uh, daar naartoe te krijgen. En hm. dat, dat is hartstikke leuk, dat ja goed. Maar jullie krijgen nu eigenlijk, uh, het heet nog Stand voor Beyond? Of? Uh, de stichting de is uh, Stand voor Beyond. Ja. Hè? En, en de ja. naam van het festival was Race Festival, gewoon, toch? Uh, het heet Race Festival, ja. Het ja, het antwoord. Oké, okay. en jullie, jullie gaan, hebben nu uh, uh, meer een organiserende rol dan, dan uh, vorig jaar? Uh, ja, wij gaan proberen om daar uh, wat meer input in te leveren. En te ja. zorgen dat we iets meer regie op het programma krijgen. En, uh, en ook van het programma kunnen verbreden. Ja, begrijp ik. Maar jullie worden ook verantwoordelijk ja. bijvoorbeeld voor de invulling van de muziekpleinen. Bijvoorbeeld, nee, hè? Dat, dat, dat hoeft niet. Nee, want oh, dat ging heel goed. Ja. Dus, dus er, zijn, er zijn dingen die heel goed gaan. Daar gaan we vooral niet aankomen. Mm -hmm. En er zijn dingen waar we wat willen bijsturen. En die zitten vooral in de eerste tien dagen. Ja, ja, oké. Okay. En, en er staat nog in dat, in dat uh, stuk ook. Uh, ondernemers zouden ook laagdrempeliger mee kunnen doen. door zich in te kopen op bars of locaties. Uh, mm -hmm. hoe, hoe moeten we dat zien? Uh, net als vorig jaar, weet je. Uh, nee, maar bijvoorbeeld, toen, uh, bijvoorbeeld in de hebben, Haldenstraat. Hebben, hebben, hebben, hebben, hebben we samengewerkt, natuurlijk, met ondernemers. Die uh, een, een verkooppunt hebben gehad. Uh, die op de boulevard hebben gestaan. Um, weet je, dat gaan we dit jaar weer doen. Ja, en als okay. ondernemers daar behoefte aan hebben, dan kunnen ze zich melden. Ja, maar goed, je had, had nu in de Haltestraat op vrijdag, zaterdag en zondag. was het erg druk. Maar daar hadden ze, zeg maar, de, de, de, de, de horeca-ondernemers daar. Die mochten hun eigen bar toch neerzetten, of uh, weet ik mm niet. -hmm. Ja. En dat, dat kan nog steeds straks? Ja hoor, zeker. zeker. Oké, okay. want ja, ja, dat vonden ze wel interessant natuurlijk, hè? Ja. Die, die drie dagen. <laughs> ja. uh, en, en, en ik neem aan dat de gemeente ook graag zou willen dat het niet echt helemaal tot de wordt uh, uh, blijft, maar dat er, meer, uh, dat er meer gespreiding komt, zeg maar. Zeker. En Zeker. Kun, kun je, je iets we, zeggen we, hoe.? We gaan, we gaan daarvoor een programma bouwen. Ja. En daar gaan we om de komende weken mee aan de gang. Okay. En uh, de gesprekken opstarten. En worden wordt ja. het programma bekend, denk je? Ja. Vind um, je hem over 14 dagen weer bellen? Dan weet, je, dan ja, weet ik we dat kunnen, ongeveer. Ze moeten we elke week bellen, zonder dat weet je wel. <laughs> ja, ja, ja, ja, nee, maar ja, ja. dat gaan we niet doen. Nee, nee het uh, nee, al... dit, dit is echt vroeg. Nee, okay, je, uh, maar ik kan wel dan... wat roepen. Ik kan nu wel wat roepen. Maar we zijn echt, we zijn okay. bezig met de planvorming. Ja, en begrijp. daar ga ik nu even niets over roepen. Nee, maar ik, ik, ik wil alleen maar zeggen, over een week of drie, vier, weet je meer dan, dan je nu kunt. Ja, vertellen. ik denk ja, dat ja, ik, ja. Uh, weet je, het is nu januari. Weet dat wij eind februari. Ja begin maart weten we echt wel ja, niet meer. Ja, want voor je het okay. weet is het augustus, hè? Dus uh, weet je ook, het gaat, uh, ja, ja, ja, gaat allemaal ja, ja. zo snel tegenwoordig. Wij, wij moeten gewoon heel simpel, ja. wij moeten voor, voor mei, uh, of in mei, een, een vergunningaanvraag uh, hebben, en dan hebben wij het programma Echt Rond. Oké. Okay. Sander, mag ik je hartelijk ja? danken voor je commentaar, ja, en uh, ik en veel wens succes. je nog een, veel succes, en ik wens ja, hoor, je een heel goed, goed, heel goed weekend, en we elkaar nog. Dank u dank wel, dank jullie wel. ook goed weekend. Oké, okay, hoi, hoi, dag. dag. Bye, bye. So much going on. Bless my eyes this morning. Mm. Just sun is on the rise once again. The way that the things are going, anything can happen while I rise. So much trouble, we are living in this evil time I don't even trust my neighbor cause deep inside There is no care for me, and no care for you See bloodshed and hate fully magnified Black man killing escalate, Africans must liberate 2020 was a mess, COVID-19 pandemic Bullying on the internet, and each I see I am living in a fear Good man, world is each I eat, So much, so much trouble in the world Yeah, I'm covered in. Yeah, yeah. So I get brave and fence today. And yeah, yeah well i'm living in a world where love is an illusion where they give me two devils and expect me to choose one this world can be a better place without the human race there is no love in our peace. all i see is for finances how can i speak for peace from leaders who invest in our nation hospitals Give a little, give a little, day. Give a little, day. give a little, day. Give a little, day. Mm -hmm. a little day. So much trouble in the world. so much trouble in the world. Oh, hey, so trouble much in so trouble in the world. Trouble yeah, trouble. So much trouble in the world. So much. Goed, prachtig nummer. Uh, ik weet niet eens van wie. Weet jij dat, G? Nee, dat weet uh... Oh, dat weet Cor. Met Cor. Wat zei je, Bob Marley? Bob, Bob, Bob Marley, die, kan dat ik ik dat die ken ik niet, die ken ik niet. Nee, die dus, ken nee, ik natuurlijk niet. Terwijl uit zo, Jamaica muziek. komt hij. Ja, dat klopt, ja. En uh, uit, ja. Cuba, uit Cuba komt uh, Gorgen. Uit Cuba komt Gorge. Ja, uit Cuba komt Gorgen, Martinez Galan. Ja, uh, welkom. Uh, het over trio Galantes. Ja, we gaan het over Trio Galantes. Hoor, wat familia, wat een paar weken geleden eigenlijk ook al op zou treden. Maar het ging toen niet door. Wat gebeurde er toen? Toen, volgens mij, nog no, niet volgens mij... Ja, ja, ja, ja. Een van de beleiders kon helaas niet ja, van ja. de privéomstandigheden. Dus we hebben gekozen om die concert tot een maandje of twee te verplaatsen. Ja, want toen en dat wordt dus nu? En dat is niet nu 28 ja, 20 januari. Morgenmiddag. 28 januari. En morgenmiddag. En morgenmiddag. <laughs> en, uh, In de krocht. In de krocht. Want jij, jij moest toen eigenlijk dat, jij, dat programma moest jij toen, uh, helemaal veranderen. Zeg maar. en, uh, hoe, hoe is dat toegegaan? Dat was heel spannend, sowieso. Ik denk, uh, we, we moesten bijna, uh, binnen 24 uur een ja. nieuw programma. Ja. En gelukkig kon, konden we Alina Sanchez toen. Uh -huh. een, een, een heel goede zangeret uit Cuba. En uh, samen met mijn collega Pedro okay. en een paar muzikanten. daar hebben we een heel mooi programma. Ja. En de, en de, en de, de mensen die toen een kaartje hebben gekocht? Uh, die mogen nu gratis binnen binnen of niet? Zo werkt het nee, niet. Hè? Nee nee nee. nee. Okay, nee het, is, het is voorbij. Het is voorbij. Het is voorbij. Ja. Nee, ja, maar, nee. ja morgen staat ze. Nee in nee, de nee, nee nee. Maak een... maak een grapje, maak een nee, grapje. Nee, maar een Als helft. iemand heeft dat de kaartje toen gekocht en kon niet, van, van ja. welke reden dan ook, ja. eh, ze mag meebellen. Oh. En okay. zonder mee te bellen, dat look, had niet lukken. Nou ja, ik zou wel dicht bij de telefoon blijven zitten, want het wordt hartstikke oh. druk. Nee hoor, nee, dat valt ik mee. Nee, we hebben morgen trio Galantes. Dus het is een, een goede groep, hè? Ze maken mooie muziek. Mij. Het is een goede groep. Ze maken hele goede dat niet goed zijn, komen ze niet in. Nee, hier komen ze Amerika. Sowieso niet Wat Wat, nee. wat spelen ze uh, zo algemeen? Cuban Latin Music. Ja, en uh, noem eens <laughs> ja, een nummer. Nou, hit van Salsa Divorce. <laughs> bijvoorbeeld, of... Uh, Los Pansos trio Mat Matamorris. Ja, klopt, ja, ja. Ja. Ja, nou, ja, ik wel heb er voorbereid, van, hè? <laughs> goed, goed gedaan, jongen. Ja, die, die, Hans, die Hans is ah, er goed nee. mee bezig. Ik ben er gewoon helemaal hele week mee bezig. Dat is een heel goed. Ja, nou, nee, <laughs> Dat maar, is, maar, Het waar nou, ja, Hij doet, zei hè. nog, hij heeft al die platen. Ja, <laughs> <laughs> ik geloof het daar niet. Nou, in ieder geval, het wordt een mooie middagmorgen. En, uh, misschien kun je iets laten horen uh, wat, in, in welke richting we moeten denken. Kun je iets spelen? Dat je zegt van, nou ja, kom morgen zo, waarschijnlijk ook wel langs. Sowieso, ik denk dat onze publiek en de volgers. Kunnen een beetje over de Cubaanse muziek. Bijvoorbeeld de Son Montuno. De Guarachas. De Boleros, stad centraal. Ja, ja, ja, ja, een ja. heel romantisch uh, nummer. Maar vooral, liedjes dat uh, de hele wereld uh, kennen vandaag. Zeg maar. Zijn uh -huh. grote hits. En, uh, nou ja. Ik zag bijvoorbeeld een een liedje nog spelen dat Miguel Matamoros is. Miguel Matamoros, is ze Pionier, de Pionier van deze beweging, Cubaanse componist en die liedje heet Olvido van Miguel Matamoros. Da komt. Vámonos. Hola. Aunque quiero olvidarme, ha after it's impossible. Porque eternos recuerdos tendrá siempre de mí, tus caricias serán el fantasma feline eso, de lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro ha dejado de pedir. Por lo que quiera que mires, hallarás lo en si buscas amor, hallarás soledad. zul quiero que zijn. vida te coges naar liefde, zul que alleen zijn. Als je zoekt naar liefde, zul je alleen zijn. Als je zoekt Quiero que me traigas una virgencita de la caridad Yo no quiero flores yo no quiero estandfar lo que quiero es virgen de la caridad Si tú vas a conmigo quiero que me traigas una virgencita de la caridad y si vas Quiero florecer yo no quiero stampa. lo que okay. quiero es virgen de la carilla. Goeie, goeie, goeie muziek. Ja, uh, dank je, dank je. Die, die plaat je heb ik er nog gaan niet. gaan lekker in. Kun mij maar bier, een mij biertje of wat? Deze, deze, deze plaat hebben we nog niet. Hey, luister even iets serieuzer op. Want jullie hebben in februari en maart waarschijnlijk ook nog een optreden. En gaat het dicht he, bij de krocht? Ja. De microfoon even. Oh, bij. tot mei is die open. Hè? Tot mei is die open. Ja, april en mei we hebben we De eerstvolgende is 25 februari. Dan hebben we 24 maart. En de laatste is 21 april. Ja. Dat okay. is de, de laatste activiteit in de krocht. In de krocht. Hebben ja. jullie ideeën waar jullie eventueel. Uh, vertel, we hebben nieuws. We hebben nieuws, we hebben nieuws, we hebben nieuws. Uh, de, de volgende, dat is uh, dan de vierde week, de vierde zondag van mei, gaan we naar de dorpskerk. Dorpskerk, okay. oh, wat ja. goed zeg. Wat goed. Goeie, uh, acoustiek, Mooie akoestiek hè? Ja, dat gaat, ja, ja en we, dat, dat gaat helemaal super leuk worden. Wat leuk. Ik zie jullie net uh, vrolijk meezingen, maar spreken, spreken jullie ook Spaans? Nee, we zingen Spaans. Jullie zingen alleen Spaans. Ja, wij zingen ook weg hoor. Uh, ik pak weg negen verschillende talen en dan spreken we nee, er misschien drie. Dus wel, maar, <laughs> ja, ja, ja, nee. Nou, dat is een heel, heel goed argument. Nee, ik zou ik durf het te zeggen. Ik denk, Fred en Joset zijn al een tijdje mee bezig met de Cubaanse, ja. Latijns-Amerikaanse muziek, het Spaanstalige. En, Spaans en voor mij ze weten meer dan ze denken. Is Cubaans een andere taal dan Spaans? Nee, is hetzelfde? Nee, is het nee, niet. Het is dezelfde ja. taal. Dus de het is allemaal. Spaanstalige Spanstalige landen. Ja. En alleen Cuba, natuurlijk, heeft haar, haar, haar eigen charme. Ja, ik zie lekker. Het ziek ja, wat meer. heb, ja. zit, zit je vol mee hoor, als vlucht, dat moet er niet. Eens. Ja, dus uh, zondag 28 januari, dames en heren. Ik ja, zou uh, zeggen, ga naar, uh, naar Theater de Krocht, want uh, daar gebeurt het, hè. He? Speel jij zelf ook nog mee, of niet met Trio Galante. Ja, ja, ja, ja, kijk, de Trio Galante voor op zich te kan zelf uh, functioneren. zonder mij uh, support en manisterheid. Mm -hmm. En als uh, ik gedraag heel goed, misschien in één of twee nummeren doe ik mee. Ja, ja, okay. Maar sowieso ben ik aanwezig om ervoor te zorgen bijvoorbeeld dat op bepaalde momenten andere klanken, ja, mhm. andere geluid... Ja. En dat is een beetje mijn taak. daar. Ja, leuk. Ja, hey, kaartjes zijn verkrijgbaar bij De Bruna. De Bruna, bij De Krocht. Zelf. Op de Krocht ja. En bij het Theater De Krocht zelf. En Op het moment dat je erin wil. Op de, ja. de, de, de, de, de deur gaat om twee uur open, geloof ik. Ja. Ja. En om drie uur begint En, en, en ja. hoe, hoe hoeveel kost een kaartje? 17,5 euro. Oh, 17,50 euro. Oké. Nou, dan heb je wel een hele leuke middag, volgens mij. Met de afterparty. Met de afterparty, kijk, Ook, uh, ja. helemaal leuk natuurlijk. Kan je nog een Ik denk doen. Voor, voor sommige mensen, maar als, als ik, mag, ik zeg, voor sommige mensen dat niet uh, uh, konden naar Bruna of de Kroog, ja. hebben wij altijd gefaciliteerd via de Booking Latin Music okay. de gelegenheid of vanaf daar kaartje te bestellen. Ja. Ja. www.bookinglatinmusic.com Ja, klopt. Ja, nou, helemaal top zeg. Uh, mag ik jou vragen om nog één nummertje te spelen misschien? voordat we voor eruit gaan. Ik heb door het alleen nieuws. eentje nummeren voorbereid. bereid. Ja, oh, nou, nou, dat is helemaal top zeg. Ja. Ik zou Frans okay. ja. Bouwer of ja. zo. Daar gaan we. Moeten dan mensen dan we improvisatie hier, doen. Moeten mensen nu ook 17,5 euro betalen? Om de, nou ja, te leiden. dat hoeft niet hè. Nee, dit is allemaal heel gratis. Hè? Dit is helemaal gratis. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan eruit met muziek van uh, Gorgen. En bedankt voor het luisteren. Ja, muchas gracias, muchas gracias. En een fijne Dat, dag, dat is ook ja. het nummer van uh, Miguel Matamoros. En dit nummer heet Oye el Cha Cha. Oh, die. Vamos. Ja. Allemaal. Este año yo va a gozar con mi negra Caraballi. Que invita al negro Narciso que viene de Mayari. Y este año yo va a gozar con mi negra Caraballi. Que invita al negro Narciso, leuk. Het is niet zo leuk. Het is niet zo cha cha-cha, cha-cha, leuk. con cintas de zo color, Het is bonito va a lucir, qué sabroso va a sonar, qué que va va lucir, qué sabroso va a sonar, si mi zo no dice is niet po, porque leuk. bailemos aquí. En le amarre al negro lacito, pa' que no se pueda ir. En mi amo no dice nada, porque juntos bailemos aquí. En le amarre al negro lacito, pa' que no se pueda ir. En trae en su mano un wiero, cha-cha, con cinta de tocolor y amarao. ¡Qué bonito va lucir! ¡Qué sabroso va a, sonar. Qué bonito va a lucir, que sabroso va a sonar Que to va a lucir, que sabroso va a sonar Oye el cha para a good thing Oye el cha para good thing to do, Oye el cha cha para bailar Oye el cha cha Paragossa. Wow. Allemaal! Ja, heerlijke muziek. Applaus. Ja, applaus. Absoluut. Moet ja, jij daar eens voor willen. Allemaal morgenmiddag om nog meer te luisteren van deze prachtige muziek. Nou, ik wil iedereen nog één keer een hartelijk danken voor het luisteren. Van Goedemorgen Zandvoort. Nou, Volgende week bedankt, zijn we er blij dat Cor koor weer een keer achter de knoppen staat. Ja. Hartstikke goed, koor. En, uh, Thomas heeft de muziek uitgezocht. Thomas heeft het ook goed gedaan. Verder zien we vier weken niet. We en vier, ik we vier ben weken uh, drie, niet. Drie, drieënhalve week drie weg. Drieënhalve week weg. Hoe gaan we dit opvangen? Uh? Ja, je kan me altijd bellen. Oh, je kan je... Ja. Nou, dat gaan we doen, ja. Nee, dat gaan we zeker doen. <lacht> live, live vanuit Thailand. Bij jou is midden in de nacht al, hè? <lacht> ja, ongeveer wel. Het geldt zes, zes uur later. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, Dat gaat ja, ja. net. De zes okay. uur s'avonds daar. Nou ja, want in het begin van de uitzending al over een belangrijke week staat eraan te komen. En... Um, ja, we wensen uh, alle mensen een heel goed weekend. Heel goed weekend veel, en veel, uh, veel uh, plezier en ja, veel hou, plezier. Warm. houd het warm. Het wordt warm. mooi weer komend weer, komende, komende week dus uh, dan oh, dat ja. wel lekker, natuurlijk. Dus uh, nou, ik zou en, zeggen uh, ramen, ja, ramen wassen. Ze gaan uh, beginnen met uh, een strandtent opbouwen, dus we gaan richting de lente. Richting. Allemaal de lente, dames uh, en... tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.